Wij beginnen de zogerles 275 op de pagina resh kaf He 225 Bovenaan de tekst van de zoger zelf, de regel 4, Ot Resh-Mem. U wat ki schafra? Da. Nafku Israël me Punt. Oot resh mem 240. U wat ki Da. En bij het blazen in deze shofar, in deze blaashoren. Nafku Israël me Kwamen Israël, kwam uit, uit, uit de Mitzrayim, uit de benauwdheid, uit het Egypte. Letterlijk is benauwdheid. Maar we hebben dat al geleerd. Regel 4 na de punt. We kachten samen zinna Achra. Vijf lesof, jongen. En zo so zal het ook in de toekomst zijn. De, de laatste, voor de laatste, aan het, zo zal het ook in de toekomst zijn, uh, aan het einde der dagen. De regel 5 na de eerste punt. We gooien Purkana Mihai Shofar Atja. En elke en alle redding, bevrijding, alle redding, alle bevrijding komt uit deze chauffeur, uit deze blaashoorn. Kijk hoe geweldig wat we leren, al onze, kijk nou dat we zien steeds tegenkomen in de zoger ook in het met name in de zoger over de reding zie je de zoger is niet gegeven voor iets anders, voor een andere reden, om, voor een ander doel, doeleinde, maar alleen de reding te geven aan de mens, reding van de uh, slavernij uh, binnen de klipot binnen de uitwendige vijf. Na de tweede punt. Owaginkah idbayetsiat mitsraim de volgende pagina reskaf wa v de eerste reichel bovenaan. Baparsata da. Dah, mihai shofar atya bahaila de jude de patach rahmadila. Bapik twee kale lepurkana de avdin. Veta hei ot tinyana de vorige Kadisha. De hoer ik in de reichel vijf. Uwagin kach darum. Iet ba er is in haar. Er is in haar de dit Fragment uit de in deze parasha. Er is in haar. Het aspect van Yitziat Mitzrayim, van het uitgaan uit, eh, van, van Mitzrayim, van uit Egypte. De volgende pagina, de eerste regio. De hami haishofar atia, omdat die het uitkomen uit Egypte komt van deze shofar, van deze blaashoor. Wat betekent dat? Begeila de Jood door de kracht van de letter Jude. de Patach Rachma die opende haar um, uh, baarmoeder van de letter Heidus, we apicola van de Bina, en zo dat en Ava en kwam er de stem uit. Zeer zoals we dat weten, de regel 2. De porcana de avdin om de slav om de slaven uit om de slaven naar de vrijheid te brengen. We da hey en dat is de letter hey. O de twee, de letter van de naam van de heilige naam. We keren terug naar onze oorspronkelijke pagina, Hasulam, de linkerkolom, de regel 32, de referentie van de Ot Res Mem 240. Uwat ki de chauffeur da ve hule. De regel 33. Uwat ki de chauffeur haze, jats u, Israël, Mimitsraël. En bij blazen van deze chauffeur kwamen Israël, kwamen, kwamen Israël uit het de Gipte uit. 34. We kachen Let lid koop a shofar, befaamach heret, befaamach En iets anders, iets um, fijner vertaalde dat. Dat volgt het volgende, volgende, zin. En zo, zal het, zo is het ook, zal het, ook, in de toekomst zijn. Bij het blazen, door het blazen van de in de shofar blazen in de blaasworm op de uh, laatste keer bij in uh, aan het einde der dagen 35 na de punt. We houden Giula baam isopharase shulbina punt. Hoe elk woord wat hij ons nu zegt en alle en elke en de hele bevrijding, redding, komt door deze chauffeur, door deze blaashoren. welke blaashoren is Bina. We hebben dat geleerd, wat, wat voor Bina is, is de eerste, so, we hebben dat geleerd, de eile die verbonden uh, uh, komen in de Gadloed, die verbonden zich verbinden met, ihm, ja, met eh, de ja, krijgt er een gogma van de eh, bina, en daardoor ontstaat er een volledige partsoef, en eh, verkrijgt men vervolgens eh, eh, gogma, gaya, het licht gaya, en het licht gaya brengt bevrijding naal begin bey di bina ze sindert. U mi ze jezba, ba zo etsiat de link de volgende pagina de hasulam de linker kolom de eerste tareif of mit schrijf. Mi twei we houdt kola legoelat, ga avadim. De vorige pachinader heeft al zes en derden de buurt. De mischumse en de room. Jez babba parasha zo. Er zijn er is in haar in dat fragment. Fragment is parasha is vrouwelijke in het in de hele getal. Er is in dat fragment uh, het uitgaan, uitkomen vanuit van van, van uit Egypte, vanuit, Mitzrayim is ook nog een keer, uit de benauwdheid, uit het Egypte. De volgende pagina, de eerste regel, rechterkolom, Meshumsha, Meshofar Azeba, omdat die komt uit deze shofar, Bakoa Ayud. De krachtens de letter door de letter jude, die opende haar baarmoeder de regel twee. We cola en bracht de stem uit: leguillat, leguillat, Vadim ah, ter bevreding van de slaven. Duidelijk, het gaat over geestelijke slavernij, ja, en niet over de aardse slavernij. Aardse slavernij is een, het zinnebeeld van het uh, innerlijk, innerlijke slavernij. Duidelijk, het is niet, uh, natuurlijk, het is niet toevallig dat, uh, dat uh, bepaalde uh, groepen van volkeren ook, uh, ook uh, slaven waren. Dat is niet toevallig. Het betekent niet dat zij minder zijn dan hun heren, dan zij die hen in slavernij namen. Absoluut niet. Maar het feit dat zij uh, slaven waren, was niet toevallig. Natuurlijk uiteindelijk Moeten zij, uh, worden zij bevrijd. Absoluut, want uh, in de ogen van Hashem is niemand is, uh, is uh, slaaf. Het is een mens die zichzelf tot slaaf maakt. Door zijn daden, door zijn, niet alleen door zijn daden, maar ook door zijn plaats in de partsoef van de, de mensheid. Let op wat ik zeg. Er zijn volkeren die bijvoorbeeld, ik zeg het zo, die behoren tot de Ham. Ja, tot gemieten, tot de derde, derde, derde kind van Noah. Ja, dat die, zoals wij noemen, die stoute, een stout, stout kind. Waardoor ook de volkeren, eh, als het ware, tussen hakjes stout zijn. Moeilijk, moeilijke jongens, zoals wij dat noemen. Wat betekent die moeilijke jongens? Betekent dat iets slechts is? Absoluut niet. Maar, de bedoeling is dat, waarom is het, wat betekent stout? Dat die komen van het derde onderste deel van het parsoef, van de mensheid. Die komen van de plaats van onder de tafel. Daar zijn de wildste uh, wensen om te ontvangen voor zichzelf, de krachtigste wensen om te ontvangen voor zichzelf. En die manifesteren zich erg uh, uh, helder, erg uh, Intensief juist uh, in de personen uit uh, die, die volkeren. Maar betekent absoluut niet dat zij daardoor uh, uh, uh, slechter zijn. Dat absoluut niet. Het is alleen maar. En de bedoeling is ook dat. De volkeren die hen onderdrukten, ja, die koloniseerden hen en eh, ruïneerden eigenlijk hun, eh, hun land, hun landen, hun um, resources, hun bronnen uh, uh, van uh, wat zij daar allemaal hadden en hebben. De bedoeling is dat die volkeren die hen onderdrukten, dat zij zelf ook door, daardoor ook door inzicht zou, kom, zouden komen om hen te helpen. De helpende hand te geven, want de volkeren die hen onderdrukten, die waren volkeren die van een hogere plaats op de partsoef van de mensheid, maar dat betekent niet dat zij beter zijn. Dat hebben. Neem, neem, neem, zoals we dat, neem die blanken en neem die, die zwarte of de kleurlingen. De kleurlingen de zwarte die komen alleen van de, op, van de partsoef. Allemaal zijn de nodige, allemaal zijn de krachten van het heelal allemaal gewenste, volkeren, krachten van, de, van die Hashem, schepsels van Hashem. En ieder op zijn plaats, en ieder, ieder heeft zijn eigen unieke correctie. Ook elke van die, elk van die volkeren, groepen, die, die ook die zwaard gekleurd zijn, kleurlingen enzovoort. Die maken allemaal, brengen de, de, de, de gamma, dat, de vormen allemaal samen, de gamma van alle krachten van... Uh, van het helaal. En zij bevinden zich onder die, die belangrijke volkeren, betekent op de schaal van, van de dienstverrot, van de mensheid. Maar dat betekent dat, dan, dat onderdrukken van hen is, uh, is niet de juiste wijze van het functioneren, van het van het uh, uh, um, gebruik maken, het is eigenlijk misbruik maken van jouw hogere positie op de schaal van de mensheid. Ik? Op de schaal van de tien sfeerot. Maar dan is het eigenlijk, uh, is het geen het feit dat, dat die, wat ik zeg, die blanke, die bevinden zich meestal in de Um, sfeer van hagat geestelijk dooruit je van de van de, op de schaal van de van de volkeren der wereld terwijl die anderen bevinden zich in de nehi dus het feit dat zij hoger zijn die hagat zijn en die anderen die gameten die zijn nehi uh, juist de correcte, de kosher, het kosher, uh, wijze van de handel, handelen is om hen te helpen in plaats van hen te, uh, uit te uit, uit, uit, uit, uitbuiten. buiten. Dat is ook de correctie die wij zien, dat ook in onze wereld zien we dat, oké, okay, stapsgewijs gaat het zo dat. dat ook de negie, het is nu ook de negie, zie je, de tijd van vanaf 1960 hebben we dan, herinner je nog, 1960 was de, het jaar van Afrika, zie je, de bevrijding van Afrika. Waarom? In deze periode, dat is het begin, het begin van de, eigenlijk manifesteert zich, het, be, het, het begin eigenlijk van het werken aan de negie, concreet, zich uh, dus, uh, ontwakkening van de naïef, ontwakking van, van dat onderste deel van, die, um, het gedeelte van het gedeelte van de mensheid. Zie, en gaat zo door verder. We zien nog niet dat af de Afrika bijvoorbeeld, als voorbeeld geef ik, dat die helemaal ontwakt is. Maar het gaat onvermijdelijk gebeuren. Duidelijk dat het heel door de correctie, door het van in de verder um, gaande correcties. We zullen zien dat het ook daar helemaal, kijk like nou, we zien het Oost-Europa, we zien het ook uh, Azië, India, China, helemaal on, on, on, on, uh, kwam uit de slaap ja, van het, en ontwikkelt zich zo zal het ook de tijd is, zo komt zeer, zeer, zeer kom binnenkort ook de tijd wanneer ook de uh, geweldige bloei zal komen in Afrika net zoals we zien nu in China en, en India. Um, Waar, waar ben ik gestopt? Drie. Ja? De regel 3, op, op de pagina Res kaf, waf. Ja? De regel 3, inderdaad, op de pagina Res kaf, waf. Ja, uh, waarom heb ik daarover, uh, over, over, de, over de, de, dit aspect gehad? Omdat hij, uh, hij spreekt hier, zie je dat, om, voor de, wat betekent hij, spreekt hier over de Geulat, avadim, over de bevrijding, redding, bevrijding van de, sla, van de slaven. En dan heb ik, daarom, zo so was het, heb ik een beetje ge, gehad over die slaven, wat zijn de slaven? En hoe zit het dan met die slaven? En natuurlijk bij de bevrijding van de nehi komt ook de volledige bevrijding van de slaven, van eh, de, hele, de hele mensheid. En dat natuurlijk komt met, de, met het ontvangen van de gadlood, van de, het ontvangen van het, eh, de, het licht Gaia. Het licht Gaia bevrijdt de Nihi. Ja, we weten dat. Die komt en die bevrijdt de nehi. Want in de, waarom in nehi, ne voor het om het nehi te door te schouwen, hebben wij een sch -sch -sch licht gar nodig. Het licht Chassadim is niet toerekend. Daar is nodig het licht gaia, en het licht gaia bevrijdt ook de nehi. De regel 4. En dat wordt ook bewerkstellig door die, eh, de, bina, door de, shofar, door de, werking van de, shofar. Zowel in het bijzondere als in het algemene. De regel 4. de, door Amochin, Amochpaim le zon, Faifbaim, Mihai Shofar, Shehem, van Eile, anel. Pirous. Eigelijk. Kikolja mochin, want alle mochin die geheven worden in overvloed aan de zon, aan de zeerabinen, nukwa regel vijf. Baim mihai shofar komen van deze shofar. Shehem van eile anai. Ah, nee. Welke shofar zijn letters eile. Zoals boven gezegd werd. regel zes. Gam eile amochina gdolim. Deze is ze Iran, Deze is zeifen, Israël, Deze shofar de eerste. Deze is de eerste. Deze is de eerste. Deze is de eerste. Deze is de eerste. Deze is de eerste. Deze het ba, iets, Mitsraim iets, iets, iets, da, iets, iets, iets, iets, iets, iets, iets, iets, iets, iets, iets, iets, iets, deze iets, iets, deze iets, iets, iets, Grote bedekening van, van Gadlud. Die Shekibele ze hieran Pin, die ze hieran deze Jiran Pin, ze hieran Pin ontving. Ja, dus bij het uitgaan van Israël, uitkomen van Israël, uit het Egypte. Dan zegt hij dat. Ook de, deze grote mogen, de mogen van Gadlud, die deze hieran Pin ontving zie Israël en mit Mitzrayim, om Israël uit Egypte te doen uitkomen. Ayu, Mihail, Shofar, die waren van deze Shofar. Al derg en zoals boven gezegd werd. Kijk nou wat je zegt ons. Wie heeft dus uh, Israël uit de ballingschap uitgebracht? Wie? Zie je wat hij zegt ons? De Iron de kracht die in de was, Hawaia die in de zeeënpijn is zien we gaan sheet mogen Gerim, en zo so ook zullen de mogen, de mogen die zich onthullen zullen onthullen aan het einde der dagen zullen uh, ten ter Bevreding, ter volledige bevreding, ter volledige reding, ter volledige bevreding. Iegju negen zullen zijn, Mihai Shofar zullen van deze Shofar, van deze blaashoren zijn, al dergenaar zoals boven gezegd werd. De regel 10. Iedbaitsie het Misraime parasata zo, en daarom is er het uitkomen uit Egypte, uit Balinks, uit Egypte, uit de benauwdheid, is in dit fragment 11. Womisum ze jezbe parashat zo, nee, vertelt dit, en daarom is er in deze parasha uh, het, uit, uit, het aspect van het uit komen uit Egypte. De regel 12. Babarashat De De כי גמochי נשנית גלו, פירתין ליאציה מיצראים, באומיא שופארה צ'ש, שבייש סוד, ריחו פאע'תין לגהינו, ב'ההילא די ייודו די פדאכ רחמה Bako, habu, jima, nikraju, de <middels> hawaja, shapata, Rechem zeeventin, de jish, soe, shem, atwan, eilikanal. Vachtin wachtin, kalevo, cykolo. Ik nog wel <middels> een beeld. Geestelijk beeld wat we hebben met die chauffeur, met die blaashoorn. En dat die uitgeblazen wordt, die zeeranbin, en die brengt. De reading met zich mee. En de Jurandin, zoals we weten, is de Torah. Eigenlijk, wat zegt hij ons? De uiteindelijke bevreding. Bevreding is eigenlijk de vervulling, de volledige vervulling van de Torah. Wanneer de Torah zal al ingeschreven, ingekerfd, volledig ingekerfd zal zijn in de harten van de mens. In de, wanneer dus, zoals de profeet zegt, elk vlees zal, wanneer geen leraren meer zullen zijn van, uh, het, van, de, van de, uh, de Torah, het zal niet meer nodig zijn dat uh, iemand, uh, dat de ene zal de andere leren. Omdat elk vlees zal Hashem zien. En dat is dan de, wanneer de Torah helemaal in het harten van de mens zal komen. Zoals uh, vanaf het begin, vanaf het eerste begin is De Torah is eigenlijk eh, volledig vervuld werd door Yeshua en eigenlijk eh, opende de weg naar onze volledige bevrediging. Bevrediging zit in het hart van de mens. De regel 12 een, dat wil zeggen. Parashat in de, het fragment, in de parasha, in het fragment vajakee En het zal zijn, wanneer jij zal komen, die in de twilin is. Dat fragment is, zit in de twilin, zoals we weten. De hami haïshof dat dit kwam uit deze Shofar 13. Ki Mohen Shenid Galul, hij he legde het ons uit. Ki Mohen Shenid Galul, het ziet Mitzrayim, van de mohen die onthuld waren bij het uitkomen uit het Egypte 14, bouw kwamen van deze Shofar die in de Yisut is. 15. De Hainu, Bachela de Jude, dat wil zeggen, door de kracht van de letter Jude, de eerste letter ja, van de Hawaii, door de kracht van de letter Jude, die opende haar euh, baarmoeder, Rikkel 16, Bakoach, Abohima legt het ons uit, door de kracht van de Aba en Ima, Welke Above we Ima heeten, Jude van de Namo Hawaya? Shapatacharechem die opende de barmoeder van Jish Zeventin. Shemat van Eile die dat, dat zijn de letters Eile zoals boven gezegd werd. We apik, Kala en er kwam de stem uit, we no. het en bracht de stem dus uit vertaalt het ook, dus daarom is het dubbel 18. 18 na dit punt. Nu absoluut aandacht, absoluut horen wat die zegt. Zo was de Iran-pina die Krakol 19. Alle ideeën van Sagat, Amoh in Hallo. Le Porkana de Afdin 20, Le Geulat, zo hier een dat is deze hier die die stem heet, de regel 19. Al de eerste gaten mogen, hallo, door het bevatten van deze mogen, kijk nou waarvan waar de, de reding komt, kijk nou wat niet iets van wat buiten, van buiten iets komt, iets dat de mens zit, zo'n gewoon uh, slapend reek wordt maar van binnen door het bevatten van deze mogenden, leporkanen de aardien, voor ter, ter bevrijding van de slaven. Zie dat? Zonder opwekken van beneden, komt niets van boven. Alles is al klaar, alles bij het scheppen van de wereld, alles is gekomen, alles en oh, al die correcties die sindsdien plaatsvonden, door, ook door het werk van, uh, geestelijk werk van uh, de uh, rechtvaardigen, sadikim, alles is er uh, klaar, alles is uh, beschikbaar om uh, aan zichzelf te werken en bevatten deze mogen. Regel 20 na de punt. En amaspekim spreek hem 21, met afdoet, lecherot. Let op, wat zegt ons? Dat zij die mogen, dat deze mogen, zijn afdoende, let op, zijn genoeg, zijn afdoende om Israël in de mens, Israël in het bijzondere en in het algemene aspect, te doen uh, uitkomen van uh, uit de slavernij me afduwt licheroot uit de slavernij naar de vrijheid. 21 naar de punt. Vida da, sha eyna ze zeeran pijn wenuk wa tweeentwintig niet kol wedi buur. Raak baasagat amoch in Drieentwintig, aloba shara madrigot, abachutot, haya. ha ja. Vierentwintig. Om hij baot kol ha geulot, We gaan en weet, een -en -wen -wen -kool. dat een na van kol. Dat, goed kijken ik wat zegt ons, dat de ze pin en ook die heeten kol en die boer. Hij heet kol, de stem, en zij heet die boer, spraak. Ja, van, van de ene komt de andere, maar dan, zij heeten zo, naar krachten ze -h -h -so de kol. Stem is Zeeranbien. En zij ze heiden dan. Die boer spraak. De spraak komt van. Maar goed. Van het hoofd. Oftewel de. Eh, mond. Zoals ze weten. Ze heette dat alleen maar. Let op. Bij het bevatten. Van de mochten van Gaia. Dus zie dat. Alleen in de gadlood. heet Zeeranbien. Kool. Stem. En zij heet spraak, eigenlijk. Dat uh, is the, alleen in Godlood, ze de Gatloot, wanneer zij ontvangen, de mogen van Gaia. We loben scharen, Madrigood, en niet in de, de regel 23, in de overige traptreden, die minder zijn dan de traptreden van Gaia. 24. Om jouw ja, mogen de Gaia, baoot, kollega, en nu geweldig wat je ons nu zegt. Nog een keer, dat gaat het inprenten in jezelf. En van de mogen van Gaia, oftewel de mogen van de gadoet, komen alle redingen, alle bevredingen, zoals het bekend is. Zie dat, wat we hebben dat geleerd ook, dat de mogen van Gaia, dat is wat is men in de Godsdienst ontvangt, en natuurlijk die Mogen van Chaya dienen eh, om huld te zijn in de Hasidim. Daaruit komt de bevrijding. Um. Wij gaan naar boven, naar de regel 3. Of doen we iets anders? Het um, so uh, no, is zo dat... Het is niet alleen dat we moeten ook iets doen wat... wat, uh, wat ook, Het is ook praktisch alles wat we leren, maar we gaan... Iets, iets anders doen, omdat dit, zo voel ik dat dit, kijk in de in de, natuurlijk dat ook de um, bevattingen, de bevattingen zijn gebonden, als het ware, zijn eigenlijk een, product, zijn product van uh, deze mogen van Gadlood. En natuurlijk, dat is ook uh, gerelateerd aan, wat we, wat we zeggen, onthullingen. Ja, onthullingen van wat men krijgt van boven. Wat we noemen dan uit de ruwag dus de heilige geest, de schina, wat op de mens komt en die dan ook onthullingen ontvangt. En de bevattingen. En die komen dan, uh, op welke manier komen zij bij de mens? Uh, in de recente les van Zogar, nee, van Etschein, neem ik wel. Ik denk 345. Daar had ik alleen maar één zin gelezen, zoals je herinnert je, bij het begin van de Perk. En één zinnetje heb ik ook een klein zin gelezen en over de oorsprong van Yeshua. Hoe uh, uh, qua de spherod, qua de van welke deel van de Tiveret van de ...Tvona... de ketter van de, de, de Zeeuwenpijn kwam, enzovoort. En eindezee. En ik kwam in zo'n geweldige verrukking van binnen: bevatting, onthulling. En dat is de wijze van de onthullingen, die eigenlijk. De ware onthullingen komen door eh, het bestuderen en door het hart te laten komen van, eh, um, van de heilige geschriften. Het is niet zoiets dat het van buiten door het lopen, zelfs als, het, als, het, eh, als je loopt ergens buiten en opeens had het ook, had het ook uh, uh, nu en dan in een, in een paar keer of waar dan ook uh, en dan verkreeg je enorme inzichten uh, onthullingen, welke dan ook ook dat en dan niet dus schijnbaar niet bij het bestuderen van de heilige geschriften zoals wij die leren ook dan komen ze uit die heilige geschriften, alleen nou, dan uh, is het niet zo dan dat, dat, it, dat voor mijn neus, voor mijn gezicht ligt een, ligt een, een pagina uit de hele geschriften, zoals we het leren, Ari Zor. En, ja, dan. maar die komen wel als gevolg van het bestuderen van uh, kabaal. En op dat moment is het misschien een geschikt moment en dan komt het, de bevatting uh, later dan niet op het moment wanneer ik met de, het lezen van de tekst bezig ben. Maar iets later komt het wanneer het geschikt van boven wordt gezien. Duidelijk is het wanneer het het meest geschikt moment is om aan mij dat te onthullen. Komt het in een vertraagde manier ergens wanneer ik in een park ben of iets anders. Maar normaliter is het, en altijd is het zo goed opletten wat ik probeer te zeggen. Het komt alleen maar altijd door de uh, geduldige studie van uh, de Heilige Geschriften met de juiste kavanali, schma. Duidelijk. Door jezelf ontvankelijk te maken en zo en Het is niet zo so dat so, het uh, zo is met dat. Uh, kinderlijk dat uh, denkt dat het zo so is zoals so alleen op de weg van uh, naar uh, Damascus of zo so, zoals so Paulus dat allemaal had beschreven dat hij werd dan overvallen als het ware door, de, door Yeshua, die als zo'n so witte kracht, zo so als licht, als bliksem verscheen en hij viel dan die Paulus naar de grond en Yeshua sprak tot hem dat en dat en dat. Dat is een beeld dat, ik zeg niet dat dit uh, leugen is. Nee, het, is uh, uh, het is, als het zo wel ge het geweest was, het veel minder, veel minder, let wat ik zeg, het is veel minder naar kracht, eigenlijk is het veel lager dan, het door dan het, uh, be, dan het ontvangen van onthullingen, door, direct door, um, door de helige geschrift. Duidelijk, want dat kan eenmaal gebeuren bij hem, dan, dat is dat, en dat is dan niet in zijn macht, en niet in zijn, zijn kracht, en dan is het door op deze manier dan, maar wat het ook mag zijn, met alle respect, uh, moet je zo weten dat eh, al dat soort verhalen wat je hoort, dat Yeshua verscheen, Jezus verscheen en die, en die, het kan niet anders. Yeshua is de kracht, let op, de kracht die kan men bevatten, ook lichamelijk. Kan men dat voelen, bevatten, alleen maar door het bestuderen van de bron die hij gebracht had? Dat is de kabbal. Die, die, wat we leren in de middelste leen. Drit Hadasha. Maar dan verbonden aan de Torah, Zogar en Ari. et Chaim en derivaten van Etz Chaim. et Chaim is een derivaat van Etz -haïm etschaïm. Duidelijk, is als een pure wijn en pre is een wijn die en heeft, is vermengd, als het ware, met een bepaalde aroma en op deze manier, maar ze allemaal daaruit kregen wij onze bevatting. Duidelijk wat ik, wat, wat ik probeer te zeggen. En daarom was ik wel een verrukking wat ik kwam, wat ik hoorde, wat ik voelde, ervaar voor, toen ik dat ene zinnetje, één zinnetje had gelezen. Wat heb ik allemaal dan niet ontvangen? En dat is Ari. En wat denk je dan? Als ik dan van Ari ontvang, ontvang ik dan niet van Yeshua? Absoluut van Yeshua. Het doet mij absoluut, voor mij absoluut niet toe van welk. Uh, en dat zeg ik ook voor jou, voor iedereen van jullie. Het maakt absoluut niet uit van welk stadium van de bevrijder wij ontvangen. Of wij ontvangen van Yeshua door het bestuderen van uh, uh, het, het, het, het minimale, het lichtste. Ik bedoel, het. het, het, het Zwakste, dat is dan eh, alleen maar neefjes waardoor men ontvangt van Gadasha. Of door het, door het leren van de Torah, waarbij men dan ontvangt eh, ook uh, roer. Of bij het uh, roer van de bevrijder. Och, hetzelfde, ook dezelfde Yeshua zit ook in de in, in, de, in, de, in de Torah. Ook dat of dat men ontvangt dat via de zoger, ontvangt men de shama. Al diepere, hogere kracht van de ziel, van, ze, van, van ieder ziel. En daar ook bij Shimon Bar Yochai zit ook Yeshua, zit de Moshe. En zitten allemaal verbonden met elkaar, ook in de. Eh, en hetzelfde ook in, bij Yitzchak, Yitzchak Luri. Zitten alle vier. Maar ook in Yeshua zit ook eh, Yitzchak. Ja, Yitzchak Luria. Ja. zit Shimon bar Yochai. zit Moshe. zit alleen maar bij Yeshua. zit eh, zit in de potentie naar kracht. En dan die kracht wordt ontvouwen. Daarom absoluut voor mij, wanneer ik eh, zeg spreek leer ik dan... Eh, de uh, I, uh, I En dan heb ik de verrukking en geestelijke onthullingen en ik zie deze kracht, dat daar wat daar Ari spreekt over de werelden en ik spreek, zie ik ook dat het gaat over Yeshua, omdat het allemaal komt van dezelfde bron van die uh, een of een andere stadium van de bevrijding. En alles wat ik nu wat, wat heb verteld is niet een, een, een overpeinzing verhaal. Alleen maar uh, uh, stellingen wat ik uh, naar voren breng. Alles wat ik zeg kan ik het uh, bewijzen. Eigenlijk, waarom? Hoe? Ik kan het bewijzen door... door uh, ik doe het niet altijd omdat het is uh, jouw werk. Jij moet het verder uh, niet moet. Uh, het is goed dat jij daaraan aan het werk gezet wordt. Mijn taak is om jou aan het werk te zetten, dat door jouw inspanningen in, in verkreeg je jouw mogen van Gaia, verkreeg je jouw eigen redding, ja? en niet door uitgekouwen um, uitleg van mij. Maar wat ik jou ja net heb gezegd, dat het absoluut identiek, absoluut uh, gaat het over hetzelfde, of ik spreek over Yeshua, of ik spreek of ik leer van Ari, eigenlijk van Ari leer ik van Yeshua, over Yeshua. Van Ari, wanneer wij leren Ari, Het Schaim en andere dingen, leer ik van Yeshua. Ja, bij Ari leer ik dan van de werelden, maar dan precies hetzelfde op de schaal van de zielen. Dan heb ik ook Yeshua als die Ari spreekt over de ketter. En kijk nou hoe lang nu, wel al een tijdje, enkele, enkele perakim, enkele paragrafen. Waar Ari aan elkaar zo spreekt over de ketter van de pie. Over de oorsprong, over de relatie, over de, de, zijn moeder eigenlijk, over de ima, over de Abba enzovoort. Uh, hoeveel aandacht Ari daaraan schenkt. En dat is net of ik leer uh, van Yeshua En hoe kan ik het, uh, hoe kan ik het uh, aan jullie dat... Hoe, hoe, ja, ik had gezegd dat, dat, ik het, dat het allemaal te bewijzen is dat het zo is. Want ik, ik haal alles wat ik zeg in andere bewoordingen, met in mijn armoedige bewoordingen, maar dat komt allemaal door de sferot, Door de structuur van het sferot wat ik jullie vertel. Hoe, hoe zien we dat? Hoe zien we dat? Wat ik heb nu net uh, met zo'n groot omhaal had ik het verteld. Ja, en zo so, misschien wat vaag, hoe kan ik dat eh, eenvoudig dat zien? Um, uh, op de schaal van Tins Verroot of de namen van deze, van deze vier stadia van de bevrijder. Vier stadia van de bevrijder, ik spreek vier stadia van de bevrijder. Van Yeshua, niet de vijfde waarom ik zal zo vertellen want vier Yeshua, Moshe via de middelste lijn, Shimon Bar Yochai en Ari, want dat zijn de vier stadia dat zijn de eigenlijk de die omvatten de eigenlijk de tijd van het de correctie van zes jaren van de correctie alleen die vier Mashiach niet, want de Mashiach, wanneer komt de Mashiach? Dan Mashiach is de, komt wanneer al het werk al voldaan is. Het is dezelfde Yeshua, maar dan in de goedanigheid van Mashiach. Maar dan wanneer al het werk is gedaan. Al dat werk, welk werk? Werk ter, ten, ter um, bevrijding van de, van, van de klipot. En dat is het werk wat wij moeten doen de krachtwet die wij moeten gebruiken, om hmm. de klipot te overwinnen. Maar hoe kan, hoe kan ik het zien? Nou, ik laat u dus gewoon zien even wat bij mij, uh, gewoon laten zien dat het, uh, hoe dat zit, uh, uh, kabbalistisch. Neem nou de naam Yeshua. Schrijf eens op voor jezelf, ja. Dat jij het ook uh, werkt en niet alleen maar hoort en zo. Yeshua is Jud, Shin, Vav en Ain. Ja of niet? De naam Yeshua. Nou, als het goed is, let op. Als het goed is, dan moet het, moeten alle vier zitten in deze naam. Want Mashiach eigenlijk is de fase wanneer geen werk meer gedaan wordt, geestelijk werk, eh, ter bevrediging van. De klipot. Maar in Yeshua moeten zitten alle vier: Yeshua, Moshe, Shimon bar Yochai, Shimon en Isa. En Yitzhak, ja of niet? Want dat is, in Yeshua zit de kracht van uh, de bevrijder, maar dan de kracht, dat is ook de missie van Yeshua. Hij spreekt alleen van de bevrediging, bevrijding van de klipot. Mashiach is al de, de, fase, de fase van na het de overwinning van op de klipot. Daarom moeten die vier namen aanwezig zijn in de naam van Yeshua. Laten we, kijken, laten we dat bekijken van dichtbij. En dan zullen we zien dat het ook vervangbaar is. Dat als ik spreek over, over de ene, dan betekent dat de, alle anderen zitten daarin. Kijk nou in de naam van Yeshua. De naam Jude. De letter Jude, sorry. De letter Jude, de eerste letter. Die verwijst naar Yeshua. Dit is de voorletter van Yeshua. Of niet? De letter Shim verwijst naar Shimon bar Yochai. Shimon. Dan hebben we nog. En die, dus die zijn onthuld. Jud en Shin, dus die beginnen, die twee letters, dat zijn de beginletters van die twee, twee namen van de bevrijders, twee stadia van de bevrijders, van de bevrijder, van de, uit de klipot. En dan hebben we nog wave Ein, WAVE-AIN, die de Gimatria 6 en 70, klopt het, ja? Wat moet in die schoen nog zitten? Moet nog zitten wie? Moet nog zitten Moshe? Ja of niet? En Yitzhak, want well, dat is de en wie nog meer? Moshe en Yitzhak en nog de kracht van zijn vader, ja of niet? Van Hawaii. Dan hebben we zes, dus die wav en Aien, zes en zefendach. En hoe zien we zien we dat? De eerste letter van Moshe is mem, ja of niet? Mem is 40, moshe. Iets is Jude, begint met Jude, is ook 10. Dan heb je 50. En er blijft over nog hoeveel? 76, ja. 76 is wav ein. En nu die wav ein bestaat, dus de derde en de vierde letter samen van de naam van Yeshua. Die bestaan uit Mem en Jude, is 50, plus Hawaii. Ja of niet? Hawaii is 26. Klopt het of niet? Dan hebben, wat hebben we dan in de naam van Yeshua voor 6000 jaar van het werk? Dat werk gedaan moet worden. Dat is dan werk ten behoeve van het, de bevrijding van de klipot dan hebben we in de naam van Yeshua zitten de, alle vier stadia van Mashiach van de van bevrijder vier stadia van de bevrijder, van de bevrijder. Uh, tot de overwinning voor de overwinning tot de overwinning op de klimpoort want in de Mashiach in de Mashiach is het geen werk meer Mashiach is de eind het eind Stadium waar, wanneer al werk al gedaan is. Hoe weten we dat nog? En nu goed kijken, wat, wat, wat is het sta laatste stadium van Mashiach? Nou, schreef nou Mashiach. Mem, Shin, ja, Jude en Het. Klopt het? Mashiach. Schreef eens op, dan, want dat is de geweldige kracht wat wij, wat wij hier ontvangen. Mashiach is Mem, Shin, Yud, Geet. Als je dat natelt, Mem is 40, Shin is 300, 340, dan Jude is 10, 350, 358, ja of niet? Dat is dan het vijfde stadium van het laatste stadium van de, maschie, van de komst van, van, van de laatste stadium van de bevrijder, Mashiach. En nu kijk nou naar de naam Yeshua. Wat is de gematrie van de naam van Yeshua? Dat is 300, 8, sorry, 306 zes en 80. Ja of niet? Ja of niet? 386 is de naam van Yeshua, de gematria van de naam van Yeshua. En nu, wat is het verschil tussen de naam, we zien wel dat de gematria van Mashiach is minder, kleiner, minder, heeft een minder getal dan Yeshua. En wat is minder daran? Minder daran is 28. Ja of niet? 28. En 28 is de gematria van koor, kracht. Want, die, want Mashiach, het stadium van Mashiach, heeft de kracht niet meer nodig. De kracht van Yeshua, die ten behoeve, welke kracht van Yeshua was nog ten behoeve van het, de overwinning op de klipot? Deze kracht hebben we niet meer nodig. Deze kracht uh, komt alleen maar in gedurende 6000 jaar van de correctie. En dat wordt volbracht bij tot de komst van de Mashiach. Dan is zien wij dat Mashiach is eigenlijk dezelfde Yeshua Alleen in een ander, in een gedante waarbij de, het omhulsel het omhulsel van Yeshua, zoals Yeshua kwam hier op aarde, met al die, die kracht die hij nodig, die hij bracht met zich mee, ten, ten, ter bevrijding van de klipot, dat dat Yeshua zal zijn, zijn kleed, zijn, zijn, be, zijn omhulsel, zal uittrekken, en dat dan zal de kracht van Mashiach uitkomen. Dezelfde Yeshua, dat is de tweede komst, alleen zonder koor, zonder deze kracht, want wij weten dat de kracht is dan koor. die komt van de bina, de bina was degene die die zei nee, kwam als het ware wilde niet de gogma ontvangen. Om, omdat ze wilde leken op het ketter om omwille om, om van het geven. Maar die bijna eigenlijk dat deze krachtkoor zal oh, niet meer, zal als het ware opgelost worden, niet meer aanwezig zal, niet meer zal van zich laten spreken in de Mashiach. Duidelijk, waarom? Omdat bij de Mashiach uh, komt alleen komt alles wat van, van boven was bestemd, ...voor de schepping komt in hem en die Mashiach, sta, het stadium van de eh, Malchut, die Malchut zal gevuld worden, absoluut, helemaal gevuld zal worden met eh, het licht van Hashem en dus het licht van de Mogen, de Gaia.